Volgens de autoriteiten had de man psychische problemen en heeft zichzelf doodgeschoten. De spoedeisende hulp van twee ziekenhuizen in Amsterdam is vanochtend urenlang gesloten geweest. Zowel het OLVG West als het Slotervaartziekenhuis werd iemand behandeld die gewond was geraakt door een bijtende stof. Artsen en verpleegkundigen die de slachtoffers hielpen kregen last van hun ogen en hadden moeite met ademen. Wat voor stof het was is niet bekend. De twee gewonden zijn aangehouden. De Marathon van Rotterdam is gewonnen door Kenneth Kipkemooi. De debuterende Keniaan verraste de favorieten... en kwam tot een officieuze tijd van 2 uur, 5 minuten en 44 seconden. De Keniaan en oud-winnaar Abera Kuma werd tweede. De derde plaats was voor de Ethiopiër Kelkile Gizarin, die eerst nog even alleen voorop had gelopen. Het weer, het is vrij zonnig... wel drijft er vooral in het westen wat hoge bewolking over. In Zeeland kan wat regen vallen... In het binnenland kan het 18 tot 23 graden worden. Er staat weinig wind. En ook morgen is er veel zon. Wel iets minder warm. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANJB. Er staan op dit moment geen... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven.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 Een hele goede middag. Voor de eerst uh, GFM Sport Live. En ik geef uh, graag het woord aan uh, Henny Ruckert. Ja, allemaal welkom. Uh, als u iets te melden heeft, kom naar de Tolweg 8A. En uh, we hebben hier net al heerlijke cake gekregen... want we zijn begonnen met iets nieuws. Een sportuitzending iedere zondagmiddag van 1 tot 5 uur. Met daarin uh, heel veel belangrijke wedstrijden. Natuurlijk uh, het voetbal, de terugblik naar de zaterdagavond... We zijn vandaag in de hel van het noorden bij Paris-Roubaix. En dat gaan we u ook vertellen hoe het daar gaat. En bij een heleboel wedstrijden met een heleboel verslaggevers. Like Allemaal een. een samenwerking tussen voetbalinharem.nl en ZFM. Niets is beter dan met jou. Als jij even luistert, dan moet je even kijken, dan je even regeren. Wat een start. Uh, lekker, hè? De tune is heerlijk, hè? Nou, we hebben geen geld in nee, onze heer. koude handen, handen? Ah, ja, ja. dus we gaan maar naar je ouders in Zoutenlanden. In Zoutenlanden. En dan zitten we hier. as like you're here, man. you're here, you're here, you're here. Dat was de eerste. Ja, en welke was dat? Want ik heb geen idee. De zoute landen: hè? van Bluff en uh, uh, Geike Arnaar. Je weet, ik weet van muziek helemaal niks. <laughs> Daar zijn wij voor toch? Ja, dat is waar. Martijn Prinsen is dat, die bedient vandaag de knoppen. Hij is een echte technicus en de eerste plaat is er gewoon goed uitgekomen met hem. Uh, ja, op, volgens mij dat ik uh, de microfoons open liet staan eerst die tien seconden. het nou, maakt allemaal niet uh, uit. Maar goed, het komt allemaal goed, weet ik zeker. Ja, dat is zeker zo. En er is ontzettend veel sport. We hebben zo'n tien verslaggevers vandaag langs allerlei velden. En we gaan natuurlijk terugkijken op wat er gisteren gebeurd is. En het meest belangrijke voor Zandvoort is natuurlijk de wedstrijd van de SV Zandvoort. En ik kan er maar één man over vertellen. Justin Luiten, goedemiddag. Nee, Joop van Ness weer. Oh, Joop he? van Ness, Sorry, sorry. <laughs> Ach Joop, ja, lekker Joop. En jij mag er nog niks over vertellen, want we hebben er weer een wereldkampioen bij in Zandvoort. En dat is eigenlijk het grote nieuws. Ja, ja, ja zeker, zeker, zeker. En ik vind het, het volledig verdiend. Um, uh, um, Britt uh, Brit Wortel is met het Nederlands vrouwen ijshockeyteam in Maribor uh, afgelopen vrijdag uh, wereldkampioen tweede klasse geworden. Uh, een mooie titel en van harte gefeliciteerd. Uh, ze hebben in vrijdag in uh, de wedstrijd tegen Engeland uh, met 4-0 gewonnen. En het was vooraf was dat echt een, uh, een beetje waarschijnlijk de meest sterke tegenstander van de competitie die had. Voor vrijdag, net zoals Nederland, alles gewonnen. En uh, vrijdag moesten ze het hoofd buigen voor de Nederlandse aanvalsdriften. Uh, vooral, en daar ben ik wel een beetje, een klein beetje trots op. Een van de dames, van Nes namelijk, die heeft uh, haar. Uh, zich behoorlijk laten, laten gelden, laat ik het zo zeggen, in die wedstrijd. En uh, ja, dat is best leuk om dat een keer te vermelden. En Brit uit Zandvoort. Britje wordt al wereldkampioen. Het is toch fantastisch, ja, ja. hè? Ja, we, we gaan er overigens uh, als ze weer in Zandvoort is. Want uh, ze, ze woont tijdens uh, competitie. Ze speelt in het tweede herenteam van Geleen. Woont ze in Geleen. En als de competitie af is, komt ze weer lekker naar Zandvoort toe. En dan halen we het absoluut voor de radio. In ieder geval op vrijdag en misschien zelfs al op zondag in dit programma. Ja, leuk hoor. Hartstikke goed. Ja, zeker. En jij Joop, jij bent verbonden aan dit programma, want jij gaat in het eerste uur het hockey verslaan. Ja, als ik als dat thuis speelt, dan ga ik dat zeer zeker doen. Uh, dat is dit, vandaag is dat niet het geval helaas, want de dames spelen uit... En uh, ja, die wedstrijd, daar kan ik nog niks over vertellen. Want die is, uh, die is eigenlijk nog pas begonnen. Want het, het hockey begint zo rond één uur meestal. En uh, ja, uh, daar kan ik dus nog niet, niet weinig van zeggen. Ik kan wel contact opnemen met de trainer uh, uiteraard. Maar uh, dat gaat dus niet gebeuren. Want uh, ze spelen om, uh, om kwart voor één uit bij uh, Noordwijk. En Noordwijk, ja... Dat staat nummer drie op de ranglijst. En daar hebben ze anders een, een klein pakje slaag van gekregen. Ik ben bang dat uh, dit, uh, dit uh, seizoen... ...Zandvoort uh, op uh, een schamel één punt uh, blijft hangen. Een gelijkspel uh, in de tweede wedstrijd. En die was thuis. Een 2-2 gelijkspel was dat. En daarna op de einde van andere manier... En ik denk dat... Uh, ...dat de trainer Jaap bleek er, er echt niet de vinger op kan leggen. En de dames zelf ook, niet begrijpen er helemaal niks van... Niks lukt meer. Ze spelen uh, drie kwart van de wedstrijd best leuk. Aardig en attractief hockey. En dat ene kwartiertje, de ene kwart van die wedstrijd, dan lukt het niet meer. Dan gaat er van alles fout. En dan zie je de tegenstander ook, uh, die pakt dat direct op. En uh, die, dan volgt er gewoon een x aantal doelpunten. En uh, ja, Sonford heeft nu, uh, even kijken, slechts twaalf uh, gescoord in dertien wedstrijden. Dat is te weinig natuurlijk. En heeft er 95, nee, uh, nee, sorry, 15 gescoord en 95 tegengekregen. Uh -uh. En dat is eigenlijk omgedraaid evenredig aan degene wat met Zandvoort gebeurt, de SW Zandvoort. Want die hebben 117 doelpunten voor en 18 tegen. Ja, ja het kan verkeerd, zeggen ze dan. Ja, hey. Bredro zei dat al, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Hey, Joop, even terug nog naar, de, naar die prachtige wereldtitel van uh, Britt Wortel. Want aankomende zaterdag rijdt de, de kar door Zandvoort. Hè? Dat kan ja, ik niet missen. Ja, dat, dat moet. Britje moet erbij, bij, hè? Ja, vind ik wel. Eh, ik weet niet hoe, hoe men daar in, in de kringen over denkt. Ik weet niet of ze dat zelf wil. Want het is een vrij bescheiden meisje, echt ja, waar. Maar wereldkampioen. Eigenlijk dat moet ik eigenlijk zeggen, 20 jaar. Ja. En 20 eh, jaar, hè? En speelt al 6 jaar bij het Nederlands Damesteam. Ja, dus ze is 14 dat ze erbij kwam. Geweldig. Uh, Joop, uh, Henny, die, die zei het dat, uh, dat die nog niet te veel wil verklappen over, over Zandvoort. Maar ik heb al de foto gezien van de, de, de, de, de platte kar van, uh, van Zandvoort. Die al klaar staat, hè? Ja, die is uh, ondertussen gespouwd, uh, laat ik mij vertellen. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Uh, het, het zal niet dezelfde zijn, denk ik, die, die we 13 jaar, geleden, 13 jaar geleden gebruikt hebben... om van dezelfde stap te maken van de derde naar de tweede klas te komen. Toen was Guus Marcel was nog een trainercoach. En uh, daar heb ik nog een foto van op, uh, op mijn Facebookpagina geplaatst. Van, zo komt het volgende week zaterdag weer eruit te zien. Het, het is nu een andere. Het was toen de tijd, was het een, een, een vrachtwagen van de, van de firma Gebroeders Paap. Transport en chauffeurbedrijf. En nu gaat daar een, een platte kar uh, achter een, een van de wagens. En die... Uh, die wordt in, met Sinterklaas in toch gebruikt om de zwarte pizza op te vervoeren. <laughs> dus een uh, multifunctionele ding. Leuk, <laughs> en, en, leuk. En die gaan we volgend jaar weer gebruiken, hè? Dat denk ik wel. Hè? Ja, volgend jaar lopen we gewoon door, hè? Ja, dat, ja. Denk ik ook. dat denk ik ook. Dit materiaal wat hij nu heeft, en als hij het zo in de hand kan houden en zo een teambeelden kan opblauwen, dan wordt het volgend jaar weer een kampioenschap gevierd. Machtig, ik ben ja. nou er overtuigd. Wat er ja, vooruitzicht. uitzicht. Ja, ja. We gaan uh, zo meteen van uh, Justin Luiten horen hoe het, uh, hoe het gisteren gegaan is. Ja, ik heb al een artikel gemaakt daarover. Ik heb er van Jussen ook het een en ander gehoord. Uh, ja, Sandwoord uh, heeft uh, voorbeelden gespeeld. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Je mocht alleen over Brit Wortel praten. En over hockey. Ja, Wat gaan we nou zeggen? <laughs> dus zullen we nou weer maken? Ik heb al een artikel klaar van 500 woorden. Kom op. Ja, ik je, je het voorlezen of zo. Nee, hè? dat doen we niet. hè? Nee, dat nee, ga ik niet voorlezen. Nee, oh. lees hem maar donderdag in de kant. Dag Joop, dankjewel. Hey, wacht even, nog, nog één ding. Ja. Want uh, de heren en de dames baasbal zijn ook gespeeld hè? gisteren. Ja, maar daar gaan we zo meteen door bellen weer nog even over terug. Ja, denk erom, ik ben rond kort voor twee weer weg. Want dan moet ik naar een jazzconcert in de Kocht. Zijn we lang bij je geweest? Goed zo. Tot zo, ja, ja. Doei, jongen. Hoi. Heel even over uh, Parijs-Houbert, de hel van het noorden. Er is een kopgroep van, negen, nee, van zeven renners, moet ik zeggen. Die hebben een voorsprong van acht minuten. Acht minuten en zes seconden, om precies te zijn. En er moet nog 167,4 kilometer gereden worden. Er zit geen Nederlander bij de kopgroep. Maar die komt straks wel hoor, die Nederlander. Let maar op. We gaan een plaatje draaien. Hè? Ja, lekker joh.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 Justin Timberleek met C12. En volgens mij gebeurde er aardig wat met, uh, tijdens Paris Parijs Roubaix, toch? Ja, de aardige wat valpartijen. Na, uh, met nog 166 kilometer te gaan, viel er eigenlijk een, een man of vijf. Er lag één uh, rabo-renner bij. Of, ja, rabo-renner lag erbij. Uh, en daarna ging er één renner helemaal aan de linkerkant zes keer over de kop. Zonder dat er ook maar één aanleiding voor was. Maar dat is deze wedstrijd. Nerveus zijn ze, de mannen. Dat is ongelooflijk wat, wat, hoe schat je de kansen voor Terpsterrein? Uh, ik denk dat dat bijna onmogelijk is... omdat iedereen op zijn wiel gaat rijden. Maar ik, ik zelf heb Sagan gegokt. Nog 162 kilometer. De voorsprong van de negen man tellende kop, kopgroep loopt iets terug. Is nu onder de acht minuten, zeven minuten, 58. Het is prachtig weer, 27 graden. Dat is natuurlijk plotseling een, een weersomslag... waar je ook mee moet kunnen werken. Een maand geleden was het nog, nog, ik denk dat het 40 graden ouder was. Ja, nou zeker. Maar, en bovendien, het heeft geregend vanmorgen, dus op de stukken kasseistroken... waar de kopgroep nou op rijdt, ligt weliswaar geen water. Maar er zijn stukken in het bos waar het nog helemaal kletsdat is. Dus er kan gewoon van alles gebeuren. U luistert, dames en heren, naar een nieuw sportprogramma van ZFM... in samenwerking met voetbalinhaarlem.nl. Een soort langste lijn voor ZFM. Regionaal voetbal. We hebben vandaag tien verslaggevers op alle velden. We gaan u helemaal op de hoogte houden. En we kijken natuurlijk wat er gisteren allemaal gebeurd is. U hoorde al dat Britt Wortel de Zandvoortse ijshockeyster wereldkampioen is geworden. En dat is natuurlijk een fantastisch succes. En we gaan zo dadelijk praten over de SV Zandvoort. Die aankomende zaterdag kampioen kan worden. En die gisteren prachtig weer met 4-0 won. Ga je erbij zijn in? het kampioenschap? Aanstaande zaterdag. Ja? Het hangt er vanaf. Wat gaat de HFC doen? Uh, wij moeten tegen <laughs> AFC. Dat bedoel ik. Dan dus, moet je kiezen. Ja, nee. Ik ben verplicht voor uh, voetbal in Haarlem... waar de baas uh, Martijn Prinsen zegt... dat ik die wedstrijden van de HFC moet verstaan. Ik <laughs> ben verplicht om naar de HFC te gaan. Maar als we een beetje marsel hebben... want de wedstrijd begint om twee uur... En wij spelen laat, dan ja. kan het allemaal wel. En dat is waar, dat is waar. Ja. Hey, we gaan hier in het nieuwe programma... Gaan we natuurlijk niet alleen het regionale voetbal gaan verslaan. Ja, we volgen zoveel mogelijk alles. Uh, maar inderdaad met Joop van waar je het net al over had. We gaan basketbal, we gaan hockey volgen. Inmiddels zijn er her en der al wat, wat lijntjes uitgezet. Vandaag, en ik zal ze even opnoemen... dat is natuurlijk wel leuk om alvast te weten... Uh, om twee uur uh, beginnen de wedstrijd tussen uh, Velsen en Edo. En daar hebben we uh, Johan Kluiskens langs de lijn staan. Uh -huh. uh, Bloemendaal Allianz met de Tjerk de Blauw. Nou, en als je die straks uh, verslag wordt geven... Ik ken Tjerk heel goed. Uh, geniaal, geniaal. Ja, fantastisch. Uh, dan hebben we bij uh, Schoten hebben we Jaap de Bok, hebben we langs de lijn staan. Oh, geen Jaap. Nee, App die heeft last van zijn knie. Dus App die zit, ik denk, te luisteren. Sterkte, beterschap alvast. Ja, beterschap. Dan hebben we ook nog bij, dat is in de vierklassen onze tegen tegen hebben we Miranda Wesselman. Een extra leuk duel vind ik zelf: RCHBc, HBC. Dus de Heemstedtse Derby in de vierklassen. Daar staat Erik van is ook geen onbekende voor je. Nee, en HBC bovenaan, lekker hè. Ja, maar RCH valt natuurlijk gewoon enorm tegen dit jaar. Ja, dat is jammer, want ze hebben best een goede ploeg. Heel jong allemaal nog. En wie weet zorgen voor een uh, verrassing vandaag. Ik, nou, goed, nou ja, we gaan het straks... Uh, ik, heb, <laughs> ik heb er een hard hoofd in. Uh, we hebben ook uh, contact met, uh, met uh, de wedstrijd tussen uh, Geel-Wit... de koplopende vijfde klasse en Nieuwe-Gein. Um, ja, en we spreken dus uh, Jop van Nes nog eventjes. En uit. daar is Anthony, hè? Nou, ja, Anthony, Anthony Knol is in daar inderdaad, ja. Ja, we hebben een leuke... Uh, een leuke... Uh, een leuke uh, middag uh, voor de boeg. Um, ik moet wel zeggen... en ik moet af en toe een beetje zoeken. Maar... Um, ik, uh, ik, ik heb er wel vertrouwen in. Jij? Zier hem langs de lijn. Vanaf nu. 1 tot 5. Altijd luisteren op zondag. Nou, ja, dat zou het je begrijpen weer, <laughs> Maar vertel even over het gisteren. I caught you nothing.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 Er gebeurt van alles in Parijs-Roubaix. Een valpartij op de eerste strook in uh, Trois-Villes. Een drie-sterren-strook, maar wat ligt hier er slecht bij? En wat was de valpartij groot? Stefan Kuhn van BMC die heeft de wedstrijd al moeten verlaten. Maar er lagen zo'n twintig renners uh, aan de rand van de kasseien. Het is een, uh, een, zware, een, zware, een zware koers altijd. 155 kilometer nog te rijden. De voorsprong van de kopgroep van negen is nog maar 6,5 minuut. Dus we zitten op een 2,5 kilometer lange kassijstrook met die koplopers. Het is een verschrikkelijke wedstrijd. En 27 graden, want daar zijn de mannen absoluut niet aan gewend. U luistert naar ZFM Speciaal of ZFM Langs de Lijn... Met Martijn Prinsen achter de knoppen. En dat betekent dat het een samenwerking is. Dit sportprogramma van 1 tot 5 de komende weken. Tussen voetbalinhaarlem.nl en CFM. Martijn, je draait lekkere muziek. Goed zo heen. Zullen we het heel even hebben over vrijdagavond? Vrijdagavond? League. Wat is er vrijdagavond? Afgelopen vrijdagavond. Eh, oh, afgelopen, afgelopen, vrijdagavond. afgelopen vrijdagavond. Ja, dat was voor mij een verrassing dat uh, Telstar daar tot 0-0 kwam. Wat mm -hmm. een Kans kreeg Novak, zeg in het begin. Oeh. Ja, uiteindelijk uh, denk ik dat, uh, dat uh, hier toch weer twee punten verloren heeft. Nou, of een puntje gewonnen, want we hebben al zes keer verloren van deze gasten. Hè? Ja, nog nooit gewonnen, hè? Nee. Nee, dat, dat klopt. Um, maar ja, weet je, je gaat nu wel uh, tergend langzaam richting die, uh, die, die finale van de playoffs. Hè? Ja, nee, joh. We komen gewoon. volgend jaar Eredivisie hoeven we die eerste ronde niet te spelen. Let nou maar op. Vanmorgen was, uh, was Pieter de Waard uh, ja, die was heb het bij. Heb je gezien? Het gezien. Ja, ontzettend leuk. Ik vind het toch wel mooi hoor dat hij zegt van... Uh, ja, de, de supporter van Telstar... die wil naar die Eredivisie. En we gaan het flikken ook, zei het letterlijk. Hij ja, zegt maar, de bestuurder... die heeft er gewoon echt slapeloze nachten van. Dat heeft hij ook. En hoofdpijn. Ja. Een begroting van twee ton. Hey. Ja. Maar wat ik ook heel leuk vond... dat hij nou eindelijk eens keer durft te bekennen... dat hij uh, Van Praag wil opvolgen hè, als voorzitter. Dat zou dat een goede zijn, zeg. Ja, maar voor Telstar zou het een ramp zijn. Ja, maar ik kan niet wel combineren. Die man kan alles. Hij is uh, samen met uh, Frank eens bij de club gekomen. Ja. Gelijktijdig. Ja. En uh, ja, goed, Frank uh, die gaat uh, zo meteen uh, waarschijnlijk zijn laatste jaar in. Ik, uh, ik, uh, ik hoop dan niet dat ze samen zo meteen afscheid gaan nemen hoor. Uh, maar Pieter is wel ambitieus. Ja, maar hij blijft wel aan, aan Telsa. Ja? Ja, en kan toch niet zonder Pieter? We denken van de komende vier wedstrijden. We krijgen nu eerst. Uh, nou, dat zeg ik. Ik ben emmer? ervan overtuigd dat ze er gewoon. Ja, nou, dat is dus een van de, van de concurrenten. Ja? Ik ben ervan overtuigd dat Telsa het gaat redden. Jong Utrecht daarna? Ja, dat is helemaal niks. De graafschap? Ja, die verlies is. En dan de laatste van het seizoen is volgens mij Kambuurthuis? Kambuurthuis, die winnen we. Of, en dan... Ja, ik zeg. Ik ja, ja, ben ook een beetje een Telsa gek hoor. <laughs> <laughs> nee, dat gaat allemaal goed komen. Ja. Nou ja, ik, euh, ik maak me wel enigszins een beetje, een beetje zorgen. Ik, ik miste wel, het, het, het, het, ik ben er geweest de vrije avond. Ik miste wel het vuur bij de ploeg wat ze, wat ze lange tijd wel hadden. Maar uiteindelijk denk ik dat, dat als jij nu nog een paar puntjes sprokkelt, dan ben je er ah, gewoon... Ja, ja, ja, vier, vijf punten is zat. Weet ja, je wat wel heel leuk is? Want het is toch een regionale uh, ploeg hè, aan het worden. De mijn jongetjes van 9 en 10, van, van Bloemendaal, zijn met z'n allen naar die wedstrijd geweest. En die hebben me een plezier gehad, joh. en dat is de manier om jeugd bij het voetbal weer te betrekken en die stadions vol te krijgen. Ja, dat denk ik ook. Wij, bij en... voetbal als voetbalhaardam zijn, hebben we daar natuurlijk een ja, rol in. Hè, dat thuis, weet hè? ik. Dat is juist leuk. Wij doen er samen met, met, met een andere sponsor, Blood Race, doen wij, En daar werd daarom samen een app mee gebouwd. Het is wel even leuk om, ja, uh, ja. om, om, om, om te benoemen. Nou, die app is leuk trouwens. Je kan er ook stemmen. Hè? Ja, inderdaad. Ja, man van de wedstrijd hè, bij de regionale ja. amateurclubs. Danny Hols gisteravond. <laughs> ja, heb je gestemd? Ja. Nee, dus, ik heb nog niet gestemd, maar dat die niet gehad erop. Oké. Okay. Um, nou ja, wij, wij zorgen ervoor dat, dat er iedere, iedere thuisdienst een club van de week is. En dat daardoor uh, um, ja, de, de, de binding met de regio blijft. En ja, dat vond ik uh, zelf ook wel, wel leuk. Afgelopen vrijdag hadden we uh, hockeyclub strawberries. Ja. En dat, dat verwacht je natuurlijk niet. Nee. Maar die, uh, er gingen kleine meisje mee het veld op hein, met spelers. En in de rust gaan we dan een latje trappen. Ik zag er een bekende bij lopen trouwens. Oh. Een man. Een man? Ja, toch? Just in Luiten? Nee, dat was vorige week. Oh, dat was, ja, vorige, was vorige week. Wedstrijd. Ja, oh, okay. ja, dat was vorige Ja, was dit weekend niet. Nee, nee. nee, maar in de rust gingen we met die jongetjes hockeyers. Gingen we een latje trappen. En dan een er want twee schieten die bal op de lat. Ja, ja nee, goed, okay. daar kan ik wel om lachen dan. Ja, ja het is fantastisch. Het, ik, het, het, het komt natuurlijk ontzettend veel kijken. als ze de, de Eredivisie halen. Ja. En ik heb het steeds gezegd hè, dat het zou lukken. We hebben uh, uh, Mike Snoe hier in de uitzending gehad. in het begin van het seizoen. En toen hebben we het er al over gehad dat het zo geweldig goed ging in die voorbereiding. En dat ze een hele goede kans zouden maken om te promoveren. Hij was daar nog een beetje afhoudend over. Iedereen. Maar ik niet, hè? <lacht> nee. <lacht> nee, dat klopt. En, uh, nou ja, goed. Ik denk dat, uh, ja, het is fantastisch. Joh. Het is voor de, voor de regio fantastisch. Het is voor het voetbal fantastisch. Ja. Laten we hopen dat het lukt. Arme Pieter de Waard. Arme Pieter de Waard. Die slaapt dat niet meer. Nee, dat denk ik er niet. er moet dan. heel veel veranderen, hè? En er moet heel veel veranderen. Die rare reclames achter dat doel moeten weg. En... Klopt. Oké, okay. nou, wat prachtig. Gaan, ja, absoluut. En we gaan weer een plaatje draaien. Die on fire. Lekker nummertje, hè? Ja, lekker muziek draaien. Dit is volgens mij ooit uh, de anthem geweest uh, van uh, Studio Sport. in de tijd dat er een, uh, een WK-fiets dergelijks was. Ja, dat klopt. En dat blijft toch altijd wel een soort van, soort van catchy muziek, hein? Ja. Hoe gaat het bij uh, Parijs Roubaix in? Vreselijk. Een enorme valpartij, waardoor het peloton in twee stukken gebroken is. Er moeten nog 150 kilometer gereden worden. De voorsprong van de negen koplopers is teruggelopen naar 5,45. Wie er allemaal uit de wedstrijd zijn, weet ik niet. Ik heb u al Stefan Kuhn genoemd van BMC. Maar er zijn er veel meer uit. Want er zijn verschrikkelijke ongelukken gebeurd. Peloton in twee groepen. Ze zitten op sector 28. En uh, dat betekent dat er nog het nodige voor de kiezer te wachten is. 150 kilometer toch? Nog 150 kilometer. 5,43 voor de negen koplopers. Kijk. En er wordt het vanmiddag ook gevoetbald, hè? Ja, in betaalvoetbal. En er is zelfs al een ruststand. Oh, vertel. FC Utrecht tegen ADO. 1-0. Had niet anders verwacht? Zo, nee, uh, nee ja, ik, ik, ik, ik, ik, heb, ik kan niet zo goed een pijltje op op Utrecht. Nou, ik wel. Ik vind een fantastische ploeg. Draaien geweldig. We hadden vorige week een uitgeleid, maar dat ja. kan een keer gebeuren, toch? Ja, dat is waar. Dat is waar. En vanmiddag hebben we ook nog een leuke derby in het noorden van het land. Ja. Hier van in Groningen? Leuk. Ja, dat, dat, dat, dat, is er weer iets van een ludieke actie geweest? Normaal gesproken wordt er wel eens een middenstipje weg, weggeharkt? Of, uh... Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat er uh, gisteravond in Utrecht in Oeh, de wijk ja. overvecht ja. gigantisch geknokt is. Ja. Door ADO-supporters die een beetje de volgende weg waren gegaan. <laughs> ja. Maar wat er in Groningen gebeurd is, nee, dat weet ik niet. Um, nou ja, er is trouwens wel bekendgemaakt dat er het ADO-publiek vandaag niet in Utrecht welkom is, hè? Nee, je mocht er niet op. Nee, nee, nee. Dat, uh, dat is klaar. Logisch ook hoor, na, na zoiets. En in is... kwart voor vijf hebben we nog eigenlijk tegen, uh, tegen Herakles. Ja. Maar ze hebben bij Utrecht ook weer zo'n zo berenactie. Weet je wel? Zo'n zo knuffel uh, voor kindertjes met kanker. Ah, uh, en dan. Uh, kijk, weet je, dat, dat, dat, dat geweld is natuurlijk ook kansloos he, iedere keer. Maar, ja, nou, was... maar ik vind het fantastisch dat ze het, uh, dat ze het doen. Ja, absoluut. Maar dan, dan uh, het maakt het, wat mij betreft, toch wel een klein beetje extra beladen. Dat je dat dan ook nog flikt als het ware voor zo'n. Uh, Zo'n wedstrijd waar zo'n actie bij is. Ja. ja, ja nou goed. En we gaan over een klein kwartiertje. gaan we ook uh, over een kwartiertje. gaan we ook beginnen met het. Uh, met het regionale amateurverbal. Ja. Maar. Uh, zullen we eerst nog een plaatje draaien? Parijs-Roubaix is trouwens een veldslag, hè? Ja, ik zie het, ja. Uh, jong, Jongen, Jongens. En het gaat maar door met valpartijen. en de verschillen zijn enorm. Die is echt verschrikkelijk. Ja. Maar goed, we houden u op de hoogte. Zo is dat. Een nieuwe sportprogramma van CFM. Op zondagmiddag van 1 tot 5 met alle regionale sporten die er zijn. We gaan snel verder, want we hebben Joop weer aan de telefoon. Die zouden nog even terugbellen. Ja, Joop moet wel heel even wachten, want ik heb nog nieuws over Parijs-Roubaix. Nog 146 kilometer te rijden, kopgroep op 5 minuut 28. Maar Van Avermaat en Langeveld zijn slachtoffer geworden van die enorme valpartijen. Die rijden op achterstand in groep 2. En wie denkt u, wie leidt in de eerste groep? De aanvallen steeds, dat is Nicky Terpstra samen met de broertjes Sagan. Fantastisch natuurlijk, hè. De gangmakers van groep 1. ...dat het wielrennen. Maar wij, we hadden u nog beloofd het over het basketbal van gisteravond te hebben... ...en daarvoor is Joop van Nesweer bij ons gekomen. Joop, hoe was het? Ja, nou, het was in ieder geval al om half één uh, feest voor de heer. Die moest een uitwedstrijdspeler in uh, Horen tegen de hoppers... ...tegen het ververdien van de hoppers. En het is eigenlijk niet goed verlopen. Vooraf meld uh, met, uh, rond Ron van der mijn ...gisteravond in, in de Sanderse Sporthal werd er gezegd van... Wij hebben niet al te beste schijfzegders, maar dat hadden jullie in Zandvoort ook niet. Uh, dat impliceert voor mij dat je gewoon uh, met uh, vals spel bezig bent, met uh, ongeoorloofde partijken. Ik had het zelf absoluut niet ingegaan als het mijn team was geweest. Goed, de heren hebben wel gespeeld Dus ze hebben het gemerkt, want ze hebben verloren. Nee, nee, nee. Het was maar niet een groot verlies, maar met 77-69 ga je toch de brief op door een slechte arbitrage. En dat vind ik heel kwalijk. Het spijt me zeer dat ik het zo zeggen moet. Ik denk dat je er dan mee eens zal zijn. Ja. Uh, dit kan gewoon niet. Uh, goed, het is toch gespeeld. Die, die, die stand die telt. Uh, Lions wordt dus, dus geen kampioen. Want uh, ze staan nu twee punten achter op de nummer één. Uh, waar ze eerst gelijk stonden. Dus het kampioenschap is eigenlijk verkeken voor Lions. Want ik neem aan dat, uh, dat er bovendien helemaal geen fout meer uh, gaat ga gebeuren. Dus uh, daar gaat gewoon een kampioenschap gevierd worden daar. Ben jij bij die andere wedstrijd geweest, ook Bij de e wedstrijd? Die was in Zandvoort. En uh, Zandvoort, ja. Zandvoort is een sterke ploeg, een fysiek sterke ploeg en een snelle ploeg. En daar konden ze niet tegenop. Uh, de arbitrage was prima. Was niet uitermate goed, maar was prima. Was uh, gewoon uh, op het niveau wat er gespeeld werd. En dan, maar als zou, het, als zou het echt bewust slecht geweest zijn, dan ga je dat nog niet en hou je de eer aan jezelf als je een, een ploeg ontvangt waar je eigenlijk uh, onverwacht van verloren hebt in Zandvoort. Dit kan niet. En uh, nogmaals, ik was met mijn ploeg niet uh, het veld opgegaan, maar goed, ze hebben gespeeld. Um, met name het eerste kwartslut van Zandvoort heel erg sterk. Uh, Niels uh, Krabberdam scoorde alleen in het eerste kwart 21 punten wow. in 10 minuten tijd. Dat is grandioos natuurlijk. Hmm. En dat komt gewoon omdat hij goed aangespeeld werd. Hij was zelf heel gemotiveerd en geconcentreerd. En dan goot hij die ballen er gewoon in. Uh, Ron van der Meij was wat minder. Die was ook denk ik van zijn stuk vanwege <coughs> de, die, die, die, die arbitrage. <coughs> en uh, uh, ik ga er niet zo goed tegen, dat weet ik. In het verleden heeft hij hele grote problemen ermee gehad. Maar goed, hij is nu van bepaalde leeftijd gekomen. Van die zegt, nou, uh, het zal mij wel eigenlijk meer en meer worst zijn. Maar goed, uh, gaandeweg de wedstrijd werd het alleen maar harder. Grove overtrainingen die niet werden gezien. En in het vierde kant kon het zelfs niet eens meer goed doen. Want alle beslissingen gingen naar de hoppers. Die uiteindelijk met 77, 69 aan het langste eind trokken. Ja, ik, uh, je speelt dan tegen zeven man en dat is niet te doen. <coughs> de dames daarentegen. Die speelde thuis in de avond... om 7 uur begon die wedstrijd... tegen uh, Wieringerland. <coughs> een ploeg die... Uh, onder Zandvoort staat. en Waarvan uh, Rick Popper, de trainercoach... Uh, van tevoren zei... we gaan dit als een of oefenwedstrijd benaderen. En dat heeft hij gedaan. En toch wint hij dan nog... met 69-41 uh, uit mijn hoofd. En... je ziet dat hij pro dingen probeert. Aanvalspatronen probeert, verdedigende patronen probeert. En dat de dames waarvan er drie voor het eerst basketbal dit seizoen, hallo, jawel, die pakken dat op. Die, die, die gaan ervoor, die hebben een inzet en ze zijn enthousiast, geweldig. En eh, met name dan steunen ze op een Piet die al honderd jaar baasgebald ongeveer. En ze steunen op eh, jongere meiden als eh, Amber... Uh, Van Duin, die uh, gisteren eigenlijk niet op schot was. Die normaal gesproken toch een paar drie punten per, per wedstrijd produceert. Gisteren was dat er slechts één. En Montjesmaat kon ze ook nog tot 15 punten komen. Wat voor haar eigenlijk onder het gemiddelde is, laat ik het zo zeggen. Pigans overigens, ik weet even gezegd, die had 22 punten in die wedstrijd. Wow, veel, hoor. Geweldig. Ja. Echt super. En ja, die, die jonge meiden en die meiden die eigenlijk nooit gebaasbald hebben... die pikten dat ook op, scoorden ook regelmatig. Iedereen heeft gescoord, het is erg leuk om te zien. En uh, er werd gewerkt, er werd keihard gewerkt. Hij probeerde een, een, een zone... Uh, uh, uh, uh, nou, een zoneverdediging, 2-1-2. Hij probeerde een man -man verdediging En hij had een, een zonepres die over het hele veld gespeeld wordt. En met de punt naar voren, dat betekent dat de bal eigenlijk... ...vastgezet wordt op het, uh, op het helft van de, de, de tegenstander, die als ze in balbezit zijn binnen acht seconden over de middenlijn moeten, anders wordt er afgevloot. Nou, dat gebeurde gisteravond regelmatig, dat die dames dermate goed werden vastgezet, dat ze die bal niet kwijt konden en dat Zandvoort weer balbezit kreeg. Daar kon die wedstrijd dus ook uh, een behoorlijk uh, grote uh, eindstand eindigen, onder dat doel de oefenwedstrijd is. Volgende week echter, dan spelen ze uh, in een hippolytus hoef tegen breakout. En breakout staat gelijk aantal punten met Standstoot X Equal op de vierde, derde plaats. Derde, vierde plaats. En uh, ja, dan zegt de Rick Popper, dan gaan we gas geven. Dat moeten ze ook. Want hij heeft zijn doelstelling van het seizoen, heeft hij eigenlijk al binnen. Hij wilde. Toen de tijd wilde vierde worden. Die heeft hij ondertussen bijgesteld. Hij wil nu derde worden. En uh, dat zou kunnen. Maar dan moeten ze de laatste drie wedstrijden. van volgende week eentje van is. En dan moeten ze winnen. En dan worden ze derde. En dat vind ik een geweldige prestatie. Okay. Dus uh, voor Lions uh, uh, min of meer uh, goed. Maar ook uh, slecht nieuws. Uh, Lions worden geen kampioen. De dames zouden sowieso al geen kampioen worden. Maar zijn erg goed bezig. En daar ben ik erg blij mee. Uh, het is voor het eerst weer in jaren dat het Lions een damesteam heeft. En... De, de, de, de resultaten die dus in de Santerse krant staan, die hebben zelfs voor een speelster gezorgd. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee natuurlijk. Juist. Dankjewel Joop, hartstikke goede bijdrage. Ja, goeie, Dankjewel. Ja, tot volgende week. He. Fijne middag. Mooie uitzending verder. Dankjewel. Hoi. Slecht nieuws voor FC Utrecht, want Den Haag heeft uit het niets gelijk gemaakt in de 55e minuut. Dan even naar het slagveld van de parijs Roubaix wedstrijd daar is een heel ernstig ongeluk gebeurd met Michael Golaerts... op de kasseistrook 2. Die uh, lag heel lang langs de weg. Dat was uh, natuurlijk ontzettend triest voor hem. En verder is het zo dat uh, uh, ze zit op sector 27, die is 1500 meter lang... dat de groepen nog steeds uh, aan het uit elkaar vallen zijn... dat de achterstanden heel groot worden. eerste groep dus met uh, natuurlijk Nicky Terpstra en de broertjes Sagan... Daarachter op 33 seconden de groep met Avermaat en Langeveld. Feyenoord gaat vanmiddag in de wedstrijd uh, uh, tegen Twente uit. Uh, uh, Nicolai Jurgensen weer opstellen. Die staat in de basis bij Feyenoord en hij vervangt Dylan Vente. Het was je gevallen De klap ik daar nog na Want ik wist wie ik wou worden Ik liet het los Leave cool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 ik groter ben. Na nou, die tijd bent? zijn we inmiddels wel een beetje voorbij, hè? Ja, je bent groot genoeg. <laughs> Hoe gaat het bij... hem? Um, nou, uh, laten we eerst even morgen. naar, nou, naar FC Utrecht toe gaan. Want oh, oui. uh, die staan nog steeds op 1-1. En in de 63 e minuut gebeurt het volgende. Klisch is er doorheen. Schiet keihard op de paal. De bal komt terug. In de rebound pakt Labiatum. Die lijkt te gaan scoren. Bal op de lat. Uh-oh. Ja, dus dat is weer dubbele pech daar in Utrecht. Ja. Maar Adwo staat nog heel knap op 1-1. Uh, in het wielrennen gebeurt van alles. Ze zit op 26, op sector 26. Van Avermaat heeft een geweldige forcing gedaan. En heeft zijn groep teruggebracht bij de groep van Nicky Terpstra. Maar de grote, het grote slachtoffer is eigenlijk Christophe. Die rijdt op grote achterstand. Het is nog, even kijken, 140 kilometer te rijden. De negen man op kop hebben nog 4 minuten en 39 seconden. En het eerste uur zit er bijna op. We hebben nog dat een, kan een, niet. In kleine, in onze, een kleine twee minuten. In onze bijzondere uitzending, de eerste uitzending van Sport in de Regio... van ja. uh, uh, uh, hebben Langs de Lijn, waarin we alle sporters zo'n <laughs> beetje gaan behandelen... is dat eerste uur weggevlogen. De kop is eraf. Nou, ik moet wel zeggen, de spanning is een beetje vanaf. Um, ja goed, ik heb gewoon echt heel veel zin in twee duur. Hè. We zijn er zo meteen bij Bevelse Edo, bij Bloemendaal Alliance 22... bij -Mouden Schoten, bij OG Terrasvogels, bij RCA HBC, Geelwit Nieuwegein... We gaan, er gaat genoeg gebeuren vanmiddag. En Celeste heeft ons warme cake gebracht. En ik kan er niet van blijven. Ik kom weer een paar kilo aan hier achter die microfoon. Er wordt, dus, wordt een beetje tijd in. En wat, wat heb jij nog verwachtingen voor een, een bepaald duel vanmiddag? Nou, waar ik naar kijk eigenlijk is natuurlijk RCH-HBC. Ja. Want dat is natuurlijk ja, de, de topper, vind ik. En ik wil Bloemendaal Allianz weten. Maar Allianz heeft grote problemen. Hè? Die kan amper een team bij elkaar krijgen. Ja, ik vind het heel bijzonder. Die, dat elftal begon met vier keepers. Ja. En inmiddels is er nog maar eentje over. Ja, weet je wie dat is? Ben. Ben Kauling. Ben Kauling staat weer onder de lat, joh. Ja. Dat terug echt... uh, terug uh, van de zaterdag uh, gekomen. Nou ja, bijvoorbeeld de tweede had kans om te promoveren, maar door dat keepersprobleem zijn ze helemaal van de bovenste plaats af. Dus wel zonde voor ze. Ja, inderdaad. Ja. Nou goed. C'est la, la vie, la vie. De, dans le sport. Ja, zo is het. Uh, het is uh, de, uh, vrij druk op de fiets, zie ik. 137 kilometer nog, voorsprong 9 koplopers, 4 minuten en 31. En ze zitten op sector 25. Lekker met de kaseitjes. Ja, Heb je hier ook op de, achterop gezeten op de motor? Ja, natuurlijk. Het zielige verhaal is, afgelopen week was de sterfdag van Theo Komen op 5 april. En dat uh, was toen hij overleed, ook drie dagen voor uh, Parijs-Roubaix... En toen moest ik zijn plek op de motor innemen. En we gaan, uh, we gaan hem afronden. Ik zeg uh, tot zometeen. Mensen, tot zo. Live voetbal. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...